Dit spannende avontuur van Suske en Wiske en hun vrienden Lambiek, Jeroom en tante Sidonia speelt zich af op en rond het landgoed Rodeldal waar het s'nachts om twaalf uur spookt. Er woont een deftige barones op wie de spoken het voorzien hebben. De bange barones neemt Jeroom in dienst als butler tegen de zin van Sidonia, Lambiek, Suske en Wiske die hun sterke huisgenoot niet graag zien vertrekken. Als Jeroen al een paar dagen weg is, hoort Sidonia van de melkboer dat het spookt op Rodeldal. Sidonia schrikt zich een hoedje. Laten we gauw gaan kijken. Heb je dat gehoord, Lambeek? Het spookt op Rodeldal. Kom nou, Sidonia. Laat je niets wijsmaken. maken. Vergeet niet dat die melkboer 20 liter per dag minder mag leveren sinds Jeroen weg is. Maar hij schrijft toch niets? Wie weet wat er gebeurd is. Helaas, een briefje van Jeroen. Nou ja, een hele hoop wasgoed en een klein briefje. Waarde vrienden, alles goed? Geen ander personeel, hierbij vouw wasgoed en beste goedjes Jeroen. Uh, geen woord over Dat bewijst niets. Jeroen is geen bangerik en... Zet het uit je hoofd, Sidonia... Maar s'nachts kan Sidonia de slaap niet vatten. Het is middernacht. Als ik nu eens telefoneerde... Vooruit, ik, ik doe het. Het is het spookuur. Als er iets gaande is, zal ik het vlug weten. Als Jeroen nu maar wakker wordt. Hallo, hier Jeroen. Bultler, eh, uh, Butler van Rabones. Uh, barones, ogenblikje, even op briefje kijken. Hier, Jeroen, butler van... Hallo, Jeroen, hier is Sidonia. Hoe gaat het ermee? Alles goed? Toe uh, va Ik bedoel... Jacksels, wat was dat voor een gedaver, Jeroen? Beetje broembroem, -broem. weet ook niet wat het is. Altijd s'nachts rond twaalf uur. Hele hok, schut en davert. Ben er al aan gewend. Ik voelde dat daar iets niet klopt. De melkboer had gelijk. Morgen gaan we Jeroen eens bezoeken. Inmiddels op het kasteel als Jerom de hoorn op de haak heeft gelegd en weer naar bed wil gaan? Merkwaardig. Zeer merkwaardig geluid. Proberen op te lossen. Licht in salon. Barones slaapt nog. Even gluren. Geen licht meer. Geeft niks. Linker koplamp even aanknippen. Hij hey, is barones. Joram, wat doe jij hier? Hoorde broembroem. Broem, kwam koekloeren. Ik had je dood kunnen schieten. Ik verbied je s'nachts rond te lopen. Begrepen? Oké, okay, mevrouw de barones, Maar dan toch aan je rommeken zeggen wat broembroem broem is. Uh, dat broembroem is uh, maar een... Mijn... Nee, schok. In, in, in ieder geval wil ik niet dat je s'nachts rondloopt. schok, Je rommeke altijd wakker maken. Jeroen, ik verkies geen tegensprek. Of anders geen loon. Ook al niet erg. Kom overal terecht. De volgende dag is tante Sidonia niet te houden. En het hele gezelschap vertrekt naar Rodeldal om Jeroom op te zoeken. Onderweg krijgen ze een lekke band. Ze raken van de weg, de sloot in en tot overmaat van ramp gaat het stort regenen. Wie weet hoe ver we nog van het kasteel zijn. Dan gaan we gaan even aan die man daar vragen. Ik ga wat zo'n in die regenstraat. Doe hè, zuske. Hans, oh, kom niet dichterbij. Wat willen jullie? We hebben pandenperk en zoeken naar het kasteel van Rodelbal, meneer. Wat ga je daar doen? Een vriend bezoeken die daar huisperk is? Haha, op Rodelbal is geen personeel. Ga er niet heen. Wat oh, oh. oh, een heimzinnige kerel. Trouwens, heel veel omgevingen zijn geheimzinnig. Daar, een kasteeltoren. Een vreselijk onweerbaar barst los op het ogenblik dat onze vrienden het kasteel bereiken. Ze bellen, maar er wordt niet opengedaan. Wat ze niet weten is dat de landloper die ze zojuist ontmoet hebben... zich nu in het kasteel bevindt en de klepel van de deurbel heeft weggenomen. Dan horen onze vrienden, die nog altijd buiten staan, twee schoten. Jerome opent met een jachtgeweer in de hand de deur. Komt juist op tijd. Is iets gebeurd. Hoorde gerucht. Vond verdachte gins achter gordijn. Pang, pang. Ligt daar nog. Inbreker of niet. Als hij gewond is, moeten we hem verzorgen. Verhip, het is de zonderlinge landloper. Lieve help, Jeroen moet hem lelijk geraakt hebben. kinderen, Hij is misschien stervende. Dan vlucht de dokter en de politie. Snap niets van. Het weer was geladen met wat los kruid. Help, hij is weg. O, nogal eenvoudig, hij was niet eens getroffen. Oei, oei, oei. Waarom moet hij weg? Al die geheimzinnigheid. Die landlopen proberen ons buiten te houden door de bel te saboteren. Barones komt thuis. Vlug open doen. Tante Sidonia brengt de barones van het gebeurde op de hoogte. Op haar beurt legt de barones uit dat de mensen in het dorp graag kletsen over Spoken of Rodeldal. Och, jullie geloven toch niet in Spoken, hè? Jullie kunnen hier logeren. Je zal een kopje thee serveren. Hé, hey, wat gebeurt er met die kroonluchter? Uh, uh, die schudt soms door een lichte aardschok. Is niet gevaarlijk. Jeroen, jij brengt de bezoekers naar hun kamer en uh, zo vlug mogelijk, zo vlug mogelijk. En let op dat ze niet uit hun kamers kunnen komen vannacht. Oké, okay, Boranes, barones. Uh, Baroness. Jeroen brengt de gasten naar hun kamers. Als de klok middernacht slaat worden ze wakker van een geheimzinnig geraas in het kasteel. Ze ontdekken dat ze in hun kamers zijn opgesloten. Lambiek laat het er niet bij zitten en trekt zo hard aan de deurknop dat hij met knop en al door het open raam naar buiten vliegt en in de slotgracht terechtkomt. Dan hoort hij een akelig gegil uit het kasteel komen. Even later komt de landloper de voordeur uitgerend met Jeroom achter zich aan. Nog weer later komt Jeroom terug met de mededeling dat de landloper ontsnapt is. Mevrouw de baronis, er is niets gestolen, maar u mag hier niet alleen blijven wonen. Ik weet het, maar ik kan niet aan personeel komen. Iedereen is bang voor de spook. Ik bedoel de, de, de aardschok. Mevrouw, ik treed bij u in dienst. Lambiek haalt Suske en Wiske en tante Sidonia over hetzelfde te doen. Zo kunnen ze een onderzoek instellen naar de geheimzinnige gebeurtenissen op het kasteel. Ze besluiten extra op je rom te letten. Het was namelijk hoogst merkwaardig... dat Jeroem de landloper niet de pakken had gekregen... terwijl ik toch ontzettend hard kan lopen. Suske werkt in de tuin als hij toevallig ziet... dat de landloper en Jeroem elkaar stiekem ontmoeten. Hij vertelt het aan de anderen. Telkens als er sprake is van de landloper... wordt de barones zenuwachtig. Als we en de barones en Jeroem eens op de man afvragen... wat er aan de hand is... Sidonia. Uh, het is duidelijk dat de baronis ons er buiten wil houden. Maar Jérôme, die zal ik aan het spreken krijgen. Lambiek pakt het echter nogal ontactisch aan. Jérôme besluit daarom zijn vrienden niets te vertellen over wat hij weet en het geheim van Rodeldal geheel alleen op te lossen. Dat dwingt Lambiek, Sidonia, Suske en Wiske samen te werken zonder, ja zelfs tegen Jérôme. Als de barones tijdens een paardrijktochtje wordt lastiggevallen door de landloper, krijgt ze het zo erg op haar zenuwen dat ze Suske bevordert tot boswachter met geweer en de opdracht geeft de landloper te vangen. Zelf gaat ze voor onbepaalde tijd op reis en laat het beheer van het kasteel aan Jerom over. We moeten oppassen. Jerom houdt ons scherp in het oog. Maar vannacht doorsnuffelen we elke hoek van het kasteel. Die nacht waakt Suske in het park van het kasteel. Plotseling ziet hij hoe Jeroem signalen geeft aan de landloper die buiten de hekken van het domein staat. Scherp houdt Suske hem in de gaten. Maar plotseling is de landloper verdwenen. Spoorloos verdwenen? Dat moet ik eens nader onderzoeken. Inmiddels in het kasteel. Wuske, hou jij de wacht? Je kunt Jeroems kamer in de gaten houden. Wij gaan naar de torens. Nee, het is hier akelig. Ik verberg me in deze kist. X! De kist gaat open. Ik moet me ergens verbergen. Buiten mij en Jeroen kent niemand deze geheime gang. Vreemd. Ik dacht dat ik wat hoorde. Nou ja. Hallo Jeroen. Slapen allemaal. Kunnen het eindelijk eens rustig onderzoeken. De landloop. Lambiek en de ontzettende toren. Ik moet o jee, en de landloper komen naar boven. Waar moeten we verbergen? Terwijl Wiskje buiten aan het torenraamje bungelt, openen Jerom en de landloper een geheime gang. Ze zien plotseling dat Lambiek en Sidonia hen voor zijn geweest. Inmiddels raast het middernachtelijke geluid al door het kasteel. Aan het eind van de geheime gang is een deur. Lambiek en Sidonia maken de deur open en ontdekken daarachter een kist met een ketting en een hangslot eromheen. Lambiek, wees voorzichtig. Ja, een gewone koffer. Er zitten zeker wat juwelen in van de barones. We zullen het vlug weten. Even prutsen met de haaspel en. Oh, het is vreemd. Dit is het moment om de kist buiten te maken, Jerom. Vooruit. Jerom heeft daar geen moeite mee, maar Wiske heeft alles gezien. En probeert Jeroen pootje te haken. Door de val komt de kist bovenop de landloper terecht die buiten westen raakt. Jerom haast zich met de kist en de bewusteloze landloper verder. Tante, lampiek, doe iets. Ze zijn er met die geheimzinnige kist vandoor. Ik geloof dat de inhoud van de kist iets vreselijks is. Jerom zet inmiddels de nog steeds suffe landloper in een stoel. Zo, kofferkist openmaken. Nee, halt, niet doen je romp. Wat nu? Heb toch gezegd, kist moest. Maar alleen als als... Oh ja, is waar ook. Oké, okay. wat doen we ermee? We verbergen hem in mijn hut in het bos. Maar snel, want de anderen kunnen ieder ogenblik... Halt, handen omhoog! En nu zal er een en ander opgehelderd moeten worden. Ik ontdekte de geheime gang die vanuit het bos in deze kist uitkomt. De landloper slaat plotseling de kroonluchter stuk en ontsnapt door het raam. Dan komen Lambiek, Sidonia, Suske en Wiske aan en zien Jeroom op de kist zitten en Suske met een geweer bij hem staan. Lambiek is heel boos en beveelt Rom de kist te openen. Mag alleen open als barones thuis is. Kan verder niets zeggen. Woord gegeven aan landloper. Inhoud van kist zeer gevaarlijk. Jij liever lompe handen afhouden. Huck en Sidonia hebben de kist gevonden. Wij hebben het recht te weten wat erin zit. Om het aan de barones terug te geven. Oké, okay. ik heb kist afgepakt. Jij niet sterk genoeg om hem terug te pakken. Zal sportief zijn. Kaarten erom. Wie wint, mag de kist hebben. Voorwaarde, erewoord geven, kist niet openen voor barones thuis is. Akkoord? Akkoord. Lambiek wint en krijgt de kist. Sidonia geeft Jérôme een glas wijn met een slaapdrankje... om de tijd te hebben de kist het kasteel uit te smokkelen. Ze begrijpen dat er iets in zit dat zeer bedreigend is voor de barones. Ze willen hem ergens ver weg verbergen en wachten tot de barones terug is. De barones kan dan beslissen wat ermee moet gebeuren. Als ze de kist in de auto zetten weten ze niet dat ze door de landloper bespied worden. Deze volgt de auto van onze vrienden en ziet waar ze de kist droppen. De landloper besluit de kist voor middernacht op te takelen uit de diepe kuil waar hij in ligt. Maar ook Suske en Wiske hebben plannetjes... Suske, als we straks toch eens gingen kijken wat er in die kist zit... Oké, okay, maar dan wel voor middernacht, hè? Rond elf uur verlaten Suske en Wiske het hotelletje waar ze overnachten... en gaan naar de plek waar de kist ligt. Zeg, Sus, heb je enig idee wat er in die kist kan zitten? Dat zullen we gauw genoeg weten. Eerlijk gezegd ben ik wel een beetje bang om hem open te maken. Het is een geheimzinnig geval. Pas op, zaklant daar een uit. Er komt iemand langs de touw naar beneden. Vlug Wiske, laat ons in die grot verbergen. Die touw bewijst dat er iemand naar de kist is komen kijken. Ik maak hem open. Dat is het enige wat ik kan doen. De inhoud, de vreselijke inhoud... zal zijn weg naar het kasteel wel vinden. Wiske, het diksel beweegt. Wat moeten we doen? Suske, ik ben bang. Kom, snel de kist weer dicht doen. Te laat. Uit de kist komen zes spoken met een gemene uitdrukking op hun witte gezichtjes. Vooruit, broeders van het gif en de leugen. De vrijheid wacht ons. Pas op, we zijn niet alleen. Wie, wie, wie zijn jullie en wat willen, willen jullie? Wij zijn de spoken van de laster. De barones van Rodeldal heeft vroeger zoveel kwaad gesproken dat haar woorden de vorm van spoken kregen. Ze sloot ons op in deze kist uit angst voor onze wraak. Haar broer, die burgemeester was, werd door haar losterpraatjes uit zijn ambt ontslagen en is nu een gebroken man, de landloper. Om zich te vreken heeft hij ons verlost. En nu gaan wij naar het kasteel om de barones te bergen en te starren tot het bittere einde. Weg met de barones! Suske, dat is vreselijk! Wat de barones ook gedaan heeft! Wat kunnen we doen? Oh, ze hebben het touw losgemaakt. We komen hier nooit meer uit! De volgende ochtend missen tante Sidonia en Lambiek, Suske en Wiske en vinden hen terug in de diepe kuil waar de kist lag. Ze vertellen het verhaal. Samen besluiten ze zich terug te haasten naar Rodeldal. Ze bellen eerst op en krijgen de barones aan de lijn. De barones is dus terug van haar vakantie. Dat betekent dat onze vrienden de spooken moeten zien te vangen... voordat ze Rodeldal kunnen bereiken. Ze kopen vangnetten. Maar de spooken zijn onze vrienden telkens te slim af. De spooken besluiten in een oude ruïne te schuilen... om s'nachts verder te reizen naar Rodeldal. Lambiek, Suske, Wiske en Sidonia... Omsingelende ruïne en onder leiding van Sidonia vallen ze de spooken aan. Na heel veel vijven en zessen slagen ze erin één spookje te vangen. De andere vijf spooken ontvoeren lambiek en leggen hem geboeid in een bootje dat stroomafwaarts drijft recht op een grote waterval af. Met de moed der wanhoop proberen Sidonia, Suske en Wiske hem te redden wat op het nippertje lukt. Ze vervolgen hun reis naar Rodeldal... met nog steeds één spookje als hun gevangene. De andere vijf willen hun spookbroeder verlossen... maar ze willen ook zo snel mogelijk naar Rodeldal. Ze stappen met z'n vijven in een trein... maar door hun ondeskundigheid blazen ze de trein met dynamiet op. Onze vrienden kunnen de vijf als slappe was in een zak doen. Nu hebben ze alle spoken gevangen. Wel gemukkie jongens... Ik ga de baroness even bellen. Hallo? met brood wel? Mevrouw de baroness? Ja, hier Lambiek. Het is zo, we hebben met die spoken een hele avontuur. Even... Formidabel, Lambiek. U romslaapt nog steeds. Kom snel hierheen. Uh, laat vooral de spoken niet ontsnappen. Zo, dat is in orde. Gaan jullie maar wat eten. Ik had de wacht bij de auto. Lambiek is alleen. Alleen met de zak met spoken. Hij kan zich niet bedwingen. En haalt er twee uit de zak. Ze zijn nog versuft. Maar komen bij als Lambiek een beetje met ze aan het zollen is. Zoals een kat met een muis speelt. De spoken ontsnappen. Ha, wij zijn ontsnapt. Ga naar het kasteel en... Werken voor zes om de barones klein te krijgen. Dexels, ik heb weer wat uitgehaald. Dit durf ik nooit aan Sidonia te vertellen. Zo, Lambiek, daar zijn we weer. Ga jij nog maar wat eten? Uh, ik. Uh, uh, ik heb ineens geen plek meer. Laten we maar vlug verder rijden. De aan, al rustig aan, we hoeven ons nu niet meer te haasten. Ja, eh. Uh... Na wat aarzelen vertelt Lambiek wat er gebeurd is. Lieve help, maar dan is de barones in doodsgevaar. In vliegende vaart rijden onze vrienden naar het kasteel, maar de spoken hebben een flinke voorsprong. Vlak bij Rodeldal ontmoeten ze de landloper. Eindelijk is het uur der waarheid aangebroken. Ik smokkel jullie wel binnen. Even later ontvangt de barones een pakketje. Hallo, Sidonia. Wat? Twee spoken ontsnapt? Kom gauw hierheen. O, gelukkig heb ik alles goed afgesloten en ik, ik laat niemand binnen. O, o, o. Zit er een beef, bibberende barones, Het uur der vergelding is daar. Help, help. Oh, Jeroem, oh, help me toch. Kom oh, opstaan, rom. je moet me verdedigen. De spoken zijn er. Uh, was te verwachten. Jeromeke nog sla... Uh, uh, maak liever testament. Ik, ik vloog het kasteel uit. Te laat. De landloper heeft de deuren dichtgespijkerd. De twee spoken pesten en jennen de barones... doordat ze helemaal radeloos van ellende om genade smeekt. Uh, het is allemaal mijn eigen schuld. Ik zal mijn leven beteren. Te laat. We zijn spoken. We kennen geen genade. Het wanhopige gejammer van de barones doet de landloper het verkeerde van zijn wraakneming inzien. Halt. Ik heb me bedacht. Ik heb het recht niet eigen rechter te spelen. Wij wel. Jérôme, Jérôme, bedwing die spoken. Ze mogen niet doorgaan. Flauw, zet eerst boel op stelte. Baroness heeft wat ze verdiend. De landloper overtuigt Jerom, en op dat moment komen onze vrienden de spokenjagers aan op Rodeldal. Lambiek wil de landloper op zijn nek springen. Wel, potver, ik zal je... Hou op, Lambiek. Ik zie van mijn wraak af... en zal mijn zuster vergiffenis schenken... Jérôme rekent met de spooken af. Uh, heel eenvoudig. Opzuigen en stofzuigen. Marie, Henriette en La de rodeldal Ik schenk je vergiffenis. Henri-Joseph, La de rodeldal Dank, dank. Duizendmaal dank. En wat doen we met de spooken? Vip? Ze zijn plotseling verdwenen. Natuurlijk, wisken. Waar vergiffenis geschonken wordt, wijkt het kwaad. Enkele dagen later verlaten onze vrienden kasteel Rodeldal. Ja, Ram, dat je niet meer wil blijven als huisknecht. Zou wel willen, in deftig huis. Maar Sidonia laat me niet gaan. Sidonia? Waarom niet? Moet maar. Afwas breekt minder dan zij.